Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna de helft van de Nederlandse politie wordt volgend jaar ingezet tijdens een grote NAVO-top in Den Haag. Om die in goede banen te leiden op 24 en 25 juni zijn 27.000 agenten nodig. Om te beginnen hebben we natuurlijk de locatie in Den Haag waar, het, waar de top gehouden wordt. Die moet worden beveiligd. We hebben te maken met hotels waar de ministers en de staatshoofden verblijven die een stuk beveiliging vragen. We hebben de aankomst en het vertrek op Schiphol en ook de routes van de begeleiding tussen de diverse locaties. En dan moet je ook nog realiseren dat het alleen niet tijdens de top is, maar ook vele dagen daarvoor, weken daarvoor al, beginnen de voorbereidingen en zullen mensen van ons daarvoor ingezet gaan worden. Maar volgens de politie blijven er genoeg agenten over om ook de rest van Nederland veilig te houden tijdens die top in Den Haag. Enschede mag geen boetes van 1000 euro gaan geven voor het gooien van afval op straat. Dat wilde de stad wel, maar het mag niet van het ministerie van Justitie. De maximumboete voor zwerfafval is nu 160 euro en wordt vanaf volgend jaar 170 euro. Mensen met een onveilige Babu-bakfiets krijgen hun geld terug. Vanaf eind januari kan je je melden bij de fietsfabrikant als je een bakfiets van Babu hebt staan. De Voedsel- en Warenautoriteit startte in februari een onderzoek naar de bakfietsen van Babu. En verplichte Babu daarna om per direct te stoppen met het verkopen van de fietsen. En Boer Harms is overleden. Hij was de zanger van de Dutch Cowboys. En van deze knaller... Ja, dat is hem! Ik ben Boer Harms en ik kom uit rent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. De echte naam van Boer Harms was Henk de Roo. Hij stopte een paar weken geleden al met optreden omdat hij slokdarmkanker had. Gisteravond overleed hij. Hij was 69 jaar.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 Ja, en daar zijn we weer. Goedemorgen, meiden. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. kijkers. Luisteraars. Goedemorgen, kijkers. kijkers. Ja, zo is dat. En Goedemorgen, Zandvoort en omgeving. En ook in de auto weer, want de zender is weer gemaakt. Dus we zijn weer te beluisteren op 106.9 in de Eter. Oh, dat is leuk. Ja, dat is goed nieuws, ja. hè, jongens. Ja. ja, meisjes bedoel ik. Ja, ja maar mag het in het algemeen zeggen? <laughs> Je mag ook zeggen mensen. Ikjes, <laughs> ikjes. <x> <laughs> ja. Ja, <Mensjes. laughs> ja, nog even. Dan, dan gaan we kerstmis vieren, ja. denk ik. Tenminste, vieren jullie kerstfeest? We gaan kerstfeest vieren. Ja. Vieren. Voor ja. mijn familiegedoe, ik ga naar Duitsland en Frankrijk. Ja. Maar uh, en dat is geloof ik ook Kerstmis, familie. Noël. Ja, ja. Noël. ja. en jij vieren? Ook Eén rustige dag, één familiedag gaan <laughs> ja. we doen. Ja. Eén bijkomdag met kerstfilms. En Heerlijk. één uh, lekker gezellige familiedag vind ik hartstikke leuk. Ja, dat is hem. En ja. dol. De... En Dolly gaat ook één uh, familiedag. Uh, we, dan, we hebben uitgevonden dat we het uh, lunchje met elkaar zo lekker vinden. Ja. Ja, dat omdat is je dan s'avonds lekker weer thuis uit kan buiken op je ja. eigen bankje. Ja. En je niet ja. in het donker hoeft te rijden allemaal en zo. Ja. Dus we gaan lekker een uh, uitgebreide kerstlunch doen. En voor het eerst dit jaar heb ik ingevoerd de familie kerst bingo. Ach, kijk. kijk. kijk. Dat heb leek me nou zo. je al gewoon een draaien... Uh, ja, ik heb bij de postcode loterij heb ik een kerst... ik Heb ik een molentje gewonnen. Ja. Zo'n uh, bingo molentje. Wat en leuk. Toen, toen dacht ik, oh, dat is leuk. Want, want na het eten, dan val je eigenlijk een beetje in niks. En dan is ja. het wel veel kletsen. Maar ja. ik dacht, we gaan er een leuke activiteit tegen gooien. Ja. Dus... Nou, dat en de, en de tweede dag lig ik lekker, denk ik, met een bord boerenkool lang uit op ja, de bank. met je gewonnen prijzen. Oh, met al ja. mijn gewonnen prijzen, Alle de, prijzen. Ja. Ja. de rollade. De kerstrollade. <laughs> te gek. Zeg, uh, lieverds, we gaan er weer uh, drie uur tegenaan. We hebben weer een uh, behoorlijk vol programma, hè? We hebben straks een, een gast, daar kan Beb even in het kort iets over vertellen, denk ik. Ja. In deze, in deze tijd waarin uh, dit jaar is het woord polarisatie als woord van het jaar gekozen, nou dat is helemaal geen leuke uh, situatie, uh, hebben wij hier iemand straks in de studio die het tegenovergestelde van uh, egoïsme heeft me meegemaakt, die waar heeft gemaakt. Ja, voor haar is waargemaakt dat je in nood de vrienden leert kennen. Nou, Een spreekwoord wat wij eigenlijk vaak negatief gebruiken. Nou, in nood leer je je vrienden kennen. Nou, de persoon die straks bij ons binnenkomt... heeft in nood vrienden leren kennen. En daar wil ze ons even indelen op ons verzoek. Mooi, mooi. Van ja, de kerst. Zo met deze ja. kerst in vooruitzicht, de kerstgedachten. vind ik dat wel even belangrijk. Hartstikke... Dat uh, eerste uur, tweede uur uh, krijgen we natuurlijk weer van onze Hani een conferentie. Mogen we al weten waar ja. het over gaat? Nou, uh, dat is mijn uh, voorbereiding op het kerstdiner. Wat oh, gaan we nee. eten? Nou, dat. Nou, dat, je wat. dat is voor heel veel mensen stress. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ah, Die ja. staan het nu het de kalkoen te vullen. Ja, nou, dus, uh, uh, uh, uh, mensen pakken tissues er maar vast weer bij, want het <laughs> wordt weer tranen met tuiten natuurlijk <laughs> straks. <laughs> en het uh, derde uur, dan gaan we bellen met een gast, want dan uh, doet Hani onze cultuuragenda. En Iemand uit die cultuuragenda die komt vertellen over haar optreden. Het is een ja, haar. He? Ja, het is een haar. Wie kunnen we verwachten? Het is, een, het is een mij bekende. Oude collega Saskia Laro. Die in Haarlem op gaat treden aanstaande zondag. En die in haar hectische bestaan toch tijd heeft gevonden. Om even met ons in gesprek te gaan over waar ze nu zit. Wat we qua muziek gaan verwachten. Als we zondag naar Café de Studio in Haarlem gaan. Dus um, hartstikke leuk. Ik heb met Sas natuurlijk al privé bijgepraat. Want we hebben geschiedenis als oude collega's. Maar nou ja, dit is een vrouw waarvan je zegt... Zij doet niet iets. Nee, zij is. Zij is gewoon... 100% muzikanten. Nou, we gaan het horen straks. Ja, leuk. Ja, we gaan het ja, jullie zeker laten ja. horen. We ja, ja. Ja, ja, staan de oliebollen hier klaar, de kerstkransen en de kerstboompjes. Ja, ja, ja. Dus we ja. zullen niks tekort, komen. Ja, we hebben wel een voorschot moeten nemen met die oliebollen. Want uh, Hanne en ik uh, hebben straks kerstvakantie. Dol, okay. dol. 3 januari zit je hier gewoon alleen in die studio. Nee hoor, nee, je hebt allemaal alleen, hoor. Nee, je bent nee, nee, nee, nee. zo populair. Die hebt allemaal gasten, joh. Ja. Nee, maar nee, als het goed is... en uh, de, die afspraak staat al... valt Sandra voor jullie in. Oh, leuk. Sandra Lisseberg. Die heeft onder voorbehoud uh, toegezegd. En anders dan sleep ik gewoon mijn dochters mee. Ja, en dan ja. laten we gewoon wat oliebollen voor hun staan. Ja, ja, ja Dan moet je even een paar oliebollen ja. invriezen voor ze. Ja, <laughs> ja, doe dat maar. Aksel. Maar eerst dan. vandaag. Ja, nou, eerst vandaag. En uh, zoals jullie weten, lieve mensen... beginnen we ons nummer altijd met een vrouwspersoon. En dat doen we zeker ook... Uh, met kerst. Hè, want er zijn ook liedjes die over vrouwspersonen zijn geschreven... of waar een vrouwspersonen in voorkomt. Dus dat kan allemaal. En ja, bereid je voor op allemaal liedjes... die je normaal niet zo snel zult horen met kerst. Dus het wordt uh, een, een, een leuke kerstuitzending, maar een tikkie anders. We gaan beginnen met Jackson 5, I Saw Mama Kissing Santa Claus. MUZIEK Ja, ja. Michael Jackson nog met zijn hoge, kleine hoge stemmetje. stemmetje hè? Ach, ja, goh. Ja, Heel schattig. Schattig ja. kinderstemmetje. Ja, lief hè, lief. Uh, we gaan uh, uh, even een, een, een verzoeknummer draaien. Die uh, komen alweer binnen, de verzoeknummers. Okay. Ja. En uh, zullen we daarna even gaan kijken wat het weer ons gaat brengen de komende dagen? Ja, dat is wel ja? interessant. Ja? Of de sneeuw komt. Dat is wel interessant. We, ja, hartstikke goed. Dan gaan we nu uh, door met het nummer You Make It Feel Like Christmas van Neil Diamond. Aangevraagd door onze grote fan Sjors Brouwer. Ah, wat liefde ja, Sjors. leuk hè. Ja. Daar komt die Sjors helemaal voor jou. Van ons. Ik kan even op, Zo mooi. Look at us now. Part of it all. In spite of it all, we're still around. Lovers in love, just like we were. The end of a lonely sound. And when people ask how.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 Yes, you know I do Look at the sun Shining on me Nowhere could be A better place Lovers in love Yeah, that's what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 All year long And you know that it's true Sleepy we are But happy together Sounds of forever Grief a day So wake up the kids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 All year long Yes, you know that I do All year long Light up the tree, it's Christmas time Wat een schitterend nummer. Mooi, hè? Ja. You make it feel like Christmas. Ja. Heel, heel romantisch. En inderdaad, deze hoor je ook niet veel, hè? Nee. nee. Gek eigenlijk. Zo'n mooi nummer. Ja. Ja, ja heel gek. Um, wat we graag van jou willen horen, Beb, dat is... Uh, wat, wat gaat het weer met ons doen wat de komende tijd? Wat gaat het tijd? weer met ons doen, ja. Uh, nou, we zien het ook al. De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger. En is de kans op regen, er is nog wel kans op regen, hoog in Zandvoort helaas. Overdag wordt het ongeveer 9 graden. En s'nachts blijft de temperatuur rond 7 graden hangen. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is hard. Windkracht 7. Vanaf dinsdag neemt de kans op de neerslag weer af en neemt de wind in kracht. Uh, af tot windkracht 4. Ja, en als we dan verder gaan kijken, uh, wat wordt het met Kerstmis? Dan blijven we toch uh, wisselvallig weer houden. Met soms een bui, soms een zonnetje. Uh, de wind gaat liggen, dus we hebben geen stormachtige Kerst te verwachten. Uh, en nou ja, het wordt tussen de buien door gewoon genieten. Want er is natuurlijk heel veel te doen, ook op straat in ons dorp het komende weekend. Wisselvallig weer, niet al te koud. Stormy weather, dat wel. Stormy weather. Dat was hem. Dat was hem. Ah, oké. Okay. En door wie werd dit weer aangeboden? Dit was uh, wegens een kleine technische story in de studio. Want we zijn altijd zo blij met het weer van Rico Schreuder. Maar vandaag is het weer Plaza Speciaal oh. Zandvoort. Oké, okay, ik ga nu het daar even teruglezen, mocht u dat willen. We gaan even naar een uh, beetje humor luisteren. Herman Vinkers heeft ook iets over kerstmis te vertellen. ¿Qué es eso?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 Miljarden mensen, om van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen, samen mensen, waarom? Het... Blank of bruin of mongool. V A. -over of kriool. Wij zijn allemaal gelijk als het ware. Zijn je hersens klein? Dat is niet erg wanzalig zijn. Alle armen van geest en de benen van vrouw van de leest. Van Japan tot aan Yokohama. De Tibetanen met een daya lama. Maar ook alle Aziaten, vrienden van elkaar. Op de aarde zijn miljarden mensen. Om van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen samen, mensen waarom? Mijnwilig. Hier in huis worden wij melig. Van de liefde die nu heerst in ons gezin. In de krant oorlog en ruzie. Op tv weer een discussie. Over zelfmoord waar geen touw aan vaste knopen valt. Van Japan tot een Yokohama. Op een kampong ergens op Java.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 En uh, wie dit jaar ook heel leuk is met, of dit jaar, dit keer heel leuk is, <laughs> met, <laughs> met, met een kerstliedje, dat is Sjaak Bral. We gaan naar hem luisteren. De boom staat in de kamer. De boom staat in de kamer. Halleluja. De boom staat in de kamer. Halleluja. En aan die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 Zo zie je maar. Allerlei gekke kerstliedjes poppen er ineens op. Echt leuk. Uh, weer is wat anders dan het normale. Uh, ik kijk even naar Beb en ik kijk even naar sherry -Ann. Ja, in, in de studio is binnengekomen Sherylin lynn Westerhof. Uh, wij kennen haar van uh, haar winkel op de krocht. En uh, Sherry-Lynn heeft inderdaad uh, in de media gehaald... En dat was uh, heel bijzonder, maar dat mag je onszelf vertellen. 14 december was een belangrijke dag. Wat gebeurde er toen? Ja, vorig jaar, 14 december, oh. ben ik uh, geopereerd. Uh, ik heb uh, borstkanker uh, gehad. Uh -huh. En uh, vanaf uh, april wist ik dat. En 14 december, vorig jaar, ben ik geopereerd. En sindsdien dan uh, schoonverklaard. Nou, dat is op zich natuurlijk al... Een felicitatie waard, ja. zeker. Goddank is er heel veel te doen aan kankersoorten. Maar uh, voor een zelfstandige en alleenwerkende vrouw... een extra belasting, want daar was de winkel. Ja. En nou zei ik het eigenlijk al toen ik aankondigde... dat je naar de studio ging komen. Ja. In de nood leer je vrienden kennen. Zeker. Want wat gebeurde er in jouw leven... afgezien van deze vreselijke schok? Nou ja, dan, dan inderdaad... Uh... Ja, je schrikt. En dan in de winkel. Ja, hoe dan? En toen nu? stonden er hele lieve dames op die uh, mij wilden helpen in de winkel. Uh, we, een, we, met een vriendinnengroepje ontstond het idee... we verdelen de dag uh, in twee shiftjes van 12 tot 2 en van 2 tot 5. En dan doen twee personen die shift. Nou, meestal probeerde ik er zelf eentje te doen. En uh, als ik echt een hele goede dag had, dan zei ik van... laat maar zitten, je hoeft niet te komen. En anders werd ik afgelost en dan kon ik lekker even naar bed... Boodschapjes doen naar bed. En dan was ik er s'avonds weer voor mijn kinderen. Nou, dat is toch heel bijzonder. Dus ja, jou, jou, jouw kindje, de winkel, kon gewoon open blijven. Ja. En dat, dat weten wij, want we liepen er langs. En uh, zagen we andere gezichten. Maar ook jou nog heel vaak. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Hoe lang hebben ze het vol moeten houden? Sarah uh, Ling? Nou, ik denk, in mei ben ik met de chemo begonnen. Ja. En in december dan geopereerd. En in december ben ik echt natuurlijk na de operatie ook even een week. Uh, Echt even, niet. Ja, misschien wel twee mi weken. weken ik niet, meer. Uh, niet in de winkel geweest. Nee, toen mocht ik echt niet komen. Heel bijzonder. Oh. Ja. Hoe was dat dan voor jou? Om zo, uh, ja, afgezien dat je dan helemaal in de ban bent van zo'n lichamelijk ding. Moet je iets loslaten? En uh, heb je daar veel regie in nodig gehad? Of waren de nou, dames daar heel handig in? Nou, we hebben een draaiboek gemaakt voor de winkel. Oké. Okay. Uh, met uh, ja, allerlei dingen natuurlijk. Het alarm, natuurlijk de kassa, weet ik veel wat. Ja. Maar, uh, eigenlijk. Je doet het gewoon, want je moet. Klaar? Ja. En de dames deden het ook. Zeker, want zij vonden zeker. dat wij moeten. Ja, klaar. <laughs> klaar. Ja. En toen was het dit jaar 14 december. En dat was voor jou een markant jaar. Want ja. de operatie was een jaar geleden. En toen heb je de dames in het zonnetje willen zetten. Ja, het werd tijd dat ze in het zonnetje werden gezet. En ook mijn klanten trouwens. Ja. Uh, allemaal bedanken voor hun trouwe steun en... Ja, gewoon alle liefde die je van de mensen krijgt. Ja. En uh, nou, toen ben ik lekker met de dames gaan eten. En dat was een groot feest. Ja, was leuk. En ik zag dat je zelfs uh, ons krantje hebt gehaald. Een ja. hele mooie foto. Want het is natuurlijk... We zitten hier blij naar elkaar te lachen. Ja. Maar het is helemaal niet meer vanzelfsprekend. Nee. Dat mensen zo voor elkaar inspringen. En jij hebt dan toch een vriendengroep. Allemaal dames, zag ik. Die, daar, die er meteen instapten. Ja. Hoe, lang, hoe oud zijn die banden van jullie? Van sommigen al sinds ik op Zandvoort woon, denk ik. En dat is? en oe, uh, Vanaf uh, middelbare schoolleeftijd. Oké. Okay. <laughs> We gaan geen leeftijden vragen. Nee, ja, nee, dus, nee. Nou, nee maar, ja, en ik moet er niet veel nadenken. Maar, maar zij doet iets. het heel tactisch, middelbare ja. schoolleeftijd. Nou, dat kan tien jaar geleden zijn, vertel. <laughs> nou, ik net, net, denk vijftien, nee. <laughs> um, en sommigen eigenlijk zijn niet eens echt vriendinnen van mij, maar weer... Ja, kennissen of vriendinnen van vriendinnen die zijn opgestaan. En sproken me we er weer allemaal in? Ja, en dan ik dan heb... zag ook de vorige eigenaresse ja. herkende ik op ook. de foto. Ontzettend lief natuurlijk. Ja. Ja. Het is ook voor haar natuurlijk ook rot. Als je, uh, je stopt na zoveel jaar, ja. en dan uh, komt er een nieuwe eigenaar. Dan gaat hij het leuk opbouwen. Dan komt corona, dus dan nou. gaat je kindje. Ja. Nou, corona heeft, het, heeft die winkel overleefd. En dan krijg je op een gegeven moment uh, die ziekte. Ja. Waardoor je denkt van ja, ze, eh, het is voor haar ook haar kindje. Dus, dus vandaar dat ze het ook met liefde ook heeft gedaan. Ja, wat fijn. Een soort, soort oma. Oh, ze heeft zich als een oma opgeworden ja. op over het kleinkind. Moederoverste. Ja. En ik wandelde over de krocht. Ja. Ben, hoewel we in dit programma absoluut geen reclame mogen maken... zag ik dat er een kleine... Nou, je mag, je mag wel wat uh, zeggen, ja, ik mag hoor. Wel je mag alleen niet zeggen, zeggen hoe, wat je ervan vindt. Nee. Ja. Nou, ik vind er helemaal niks van. Maar <laughs> ik, zag dat, ik zag dat de winkel groter draait. Ja, dat heb worden. ik tijdens mijn chemokuren bedacht. Vertel. Toen kreeg ik van mijn buurman te horen dat hij met pensioen ging. En toen dacht ik, ja. Nou ja, dus die zit daar uh, een aantal uurtjes. Dus toen ontpopte het idee van, ja, wat als ik dat zelf ga doen? Ja. En ik wil eigenlijk minder werken, want ik werk eigenlijk zeven dagen in de week... En ja. Uh, is ook wel eens leuk om, misschien echt ook een keer niks te doen. Maar ja, wat krijg je dan naast je deelt samen een potiekje? En ik, ja. ik zag gewoon meteen de, ja, de mogelijkheden. Dus daar een cadeauwinkel. Mm -hmm. Aan de andere kant dan mijn kleding. zaak. Ik denk, ja. En dan kan je ook zwaren, alles of... mooi op nou, elkaar afstemmen, hè? natuurlijk. Ja. ja. ja. Dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, was de vroegere optische, neem ik ja. aan, hè, waar oh, je ja. het over hebt. Ja. ja. Oké. Okay. Met pensioen. Ja. Nou, na heel veel jaren dat hij ook zijn. Zijn, zijn brillen op borg. Ja. Het <laughs> ja. ja. zijn er ook mooie accessoires. Ja, nou, ja, heel mooi. Ja? Ja. Ja. Heel spannend. En wanneer, want ik zag dat nu de etalage er al bijgenomen ja. is... om ons voor te bereiden. Um, gewoon zo, sowieso heerlijk, Sherilyn dat jij gewoon een nieuw plan heb uit gaat breiden dat jij ja. hebt kunnen lenen op, leunen op die geweldige vriendengroep en wanneer uh, komt de feestelijke opening Ik van de cadeauwinkel? Ik denk dat het uh, rond 1 april gaat worden. Kijk, de buurman moet nog wat aan. Is toch wel waar hè met je 1 ja. april? Ja, de buurman is uh, die moet nog wel wat dingetjes ook uh, voorbereiden. Ja. En ja, nu gaan we toch een rustige periode tegemoet, dus uh, dan maar even later starten. Ja. ja. Maar dat gaf mij tijdens de game ook gewoon onwijs veel uh, power. Maar, maar had je daar dan wel vertrouwen in uh, met, voor jezelf? Omdat ik denk dat je toch wel naar een soort van dieptepuntje bent gegaan. Fysiek, psychisch. En dan uh, dat je dacht van kan ik die energie straks opbrengen? Dat is natuurlijk nog de vraag hè, op zo'n moment. Nou, voor mijn gevoel ja? ben ik helemaal in, niet in een dieptepunt geweest. Meen je dat nou? Ja, um, tuurlijk heb je op dat moment dat je het hoort uh, schrik je. Ja. En uh, zijn er dingen die door je hoofd flitsen? En ik zei ook mijn kinderen zijn nog niet klaar voor de wereld uh, zonder mij. ja. ja. Um, maar nee, uh, denk door alle liefde, ook in het ziekenhuis, ook in de medische wereld. Uh, dat je je positief Ik heb bij geen moment kunnen, uh, gedacht dat het eigenlijk niet goed zou gaan. Dus dus, je, en, en ik voelde me ook redelijk goed natuurlijk. Ik heb ook altijd ja. doorgewerkt. Ik denk dat dat zelf ook heel goed ja, is. Ja. Want, uh, dat ik denk ik ook, als je er aan toe strijden, gaat geven, denk ik, dat ja. je echt ziek gaat worden. Ja, ja. ik moest natuurlijk, want inderdaad, uh, ik kon die meiden niet alleen laten werken. Nee. Dus uh, ja. dat geeft je zoveel kracht en... en Nee. Zie je mensen toch, hè? Als, je, als je dit nou hoort. En ik heb ja. een, een, een, een buurvrouwtje van mij meegemaakt. Die bleef ook werken en doen. En dat uh, zoveel steun van mensen om je heen. Hoe belangrijk dat is. Ja, de kleine dingetjes ook gewoon de, ja hoe, hoe bijzonder. Ja, dat mensen in je blijven geloven en, en voor je klaar blijven staan. Hoe, hoe ja. belangrijk dat is in een mensenleven... waar je je energie en je positivisme uithaalt. Hè? Ja, tijdens de chemo ook. Als je daar oh. zit, ja. uh, de verpleging is lief. Maar dan wordt bijvoorbeeld je handen gemasseerd. Ieder, dus iedere week zie je dezelfde uh. mevrouw. En ja. Ik voelde me af en toe net een uh, prinses. Ieder... Jeetje. Ja, dus, oh jee. Ja, weet je, dus gewoon... Het begon zelfs een beetje een andere insteek te ja, krijgen. Ja, een attitude. Jeetje. oh, oh. Ja, maar toch zijn het die, die kleine dingen uh, die, die uh, dan blijkbaar toch genoeg opbeuren om het te kunnen dragen. Ja. ja. En ook ja, inderdaad alles, om je, inderdaad, omdat ik positief ben ja. uh, en alles op een uh, positieve manier benaderde, ja. werd het voor mijn gezin ook uh, makkelijker. Ja. Ja. Je gaat je haar verliezen, maar ja. ik zei uh, ik krijg medicatie om beter te worden en de bijwerking is dat je je haar verliest. Dus ja. dit is het begin van het herstel. Ja. Dus zo ben ik er ook ingegaan. En zo is mijn dochter, die was erbij. Mijn moeder was erbij dat ik uh, <coughs> mijn hoofd uh, redelijk aan liet maken. Ja, ja. Um, we hebben geen traan gelaten, want uh, dit was het begin van hetzelfde. Het hoorde zelf. erbij, dus ja. je wist dat het aan het werk was. Ja. Ja, dat, ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken. Ja, ja. en dat probeer ik nu dus ook te hey, geven. Waar ik ook benieuwd naar ben, hè? je hebt al die, al die uh, soort hele groep om je heen verzameld, zag ik op de De Reddende foto. engelen, mooi. De reddende engelen, Ja, ja. ja redden fantastisch. Mooi. Hoe, zijn die ook naar elkaar toegegroeid in deze afgelopen periode? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Nou, Is daar wat ontstaan? Of, of nee, tijdens het dit... etentje hebben sommigen elkaar pas voor het eerst gezien. Ja, want ze draaiden <laughs> natuurlijk allemaal shifts. Ja. Hè? En de ene ja. kan natuurlijk zeg maar, uh, alleen maar op een dinsdag. Dus die, anders ziet die, ja. die persoon niet. Dus Hoe was dat voor de dames om elkaar te zien? Dat, en en de, In de wetenschap... Dat ze het met elkaar gerooid hebben voor je. Nou, je, merkt, je hebt natuurlijk ook wel groepjes... die meteen een beetje bij elkaar gaan zitten. Ja. Die elkaar natuurlijk ja, wel kennen, die kennen ja. elkaar. Ja. Ja, maar uh, ik had echt hele leuke gesprekken gezien... Uh, tussen personen die elkaar dus wel kennen... eigenlijk van vroeger. Maar, maar nooit echt in gesprekken. Uh. Er kwamen hele leuke dingen van... oh nou. ja, maar uh, ik heb jou tennislessen gegeven. Kijk, of, uh, ja, ja, echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja, dus het is echt bijzonder. Ook en is dat een van, van de reddende engelen nu ook aan het uh, oppassen nee, op de winkel? Nee, ik ben weer zo je hier uh, bent. Ik, ben ik heb weer, die, weer een beroep gedaan op de klanten. Ja. Ik heb een, uh, een berichtje op Facebook gezet... dat ik dus door die eentjes dus hun schuld natuurlijk... Ja, uh, ja, ja. Meteen, uh, ja. meteen de, legie, Slim, ja. Ja. Met de ja, Top. Dus uh, nee, ik denk... Uh, ik heb beloofd dat ik volgend jaar weer gewoon normaal ga doen. Dat ik, ik ben uh, vanaf januari wel weer open van uh, tien tot uh, vijf. Maar tien uur met fysiotherapie en alles... en soms ook andere dingen... Uh, wordt het nee. niet altijd. Nee. Maar ik heb vanaf nee. januari beloofd... of nieuwjaar ben ik weer keurig op tijd. Kijk, ja, ja, dus, dit, mooie dit, dit plannen. Dit loopt er dan nog bij. Het is een mooie voornemen. Ja, ja, hartstikke ja. goed. Ja, dan gaan we weer normaal doen. Ja. <laughs> nou, Cherish heet de zaak. En dat betekent natuurlijk uh, koesteren... Ja. Dus dat heb je, voordat je het ooit kon weten... eigenlijk al een prachtige naam aan je zaak gegeven. Ja. Want dit is een geheel om te koesteren. En wij koesteren het vandaag heel graag en in de kerstgedachte. Bestaan. Engelen bestaan. Engelen bestaan, hè? Gewoon Duidelijk. van vlees en bloed. Heerlijk. En gewoon in, ja, in je achtertuin, kan ik zeggen, in, in de buurt. Ja, ja. Nou ja. ja. Nou, ik hoop dat, uh, dat deze dames een aftrap hebben gegeven voor andere mensen die uh, ooit ja. geconfronteerd worden... Ja. Met, met eenzelfde situatie als jij. En dat je even met je handen in het haar zit... en dat dan ook weer mensen opstaan om de ander weer op te tillen. Maar met He? je handen in het haar? Nou, dat was lastig, haar, Ja, die had je even niet meer. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. Nu nou, pas ja. weer. Ja. En, en ook niet, niet alleen dus de, de, de Cherish Angels, maar alle mensen. Dus, dus dat bedoel de, ik, de echt ja. Antwoord, ja. Ja. als je dan ziet wat er dan ontstaat... Ja. Is gewoon bijzonder. Ja, maar maar ook uh, Sherry Lynn. Omdat je er uh, rugbaarheid aan gaf. Heel veel mensen uh, kruipen toch wat in hun schulp. Er, het gaat er niet om dat, dat we ons allemaal zo moeten gedragen. Maar we hebben het vandaag even over jou. Ja. En je hebt er van meten van rugbaarheid aan gegeven. Ja, Dit is er met me. Ja, Niet, niet, niet dat ik het uh, in de belangstelling nee. uh, heb gebracht. Hè, want dat probeer ik te beperken. Maar het was de actualiteit. Geen aandacht trekken op. Maar, maar, maar ik zei gewoon. Ja ik heb het. Ja. En uh, ik heb een pruik. En, uh, dat dus was. Hij ja, zie je te toch zien. met handen in jaren, oh, hè? Ja, ja, dus in dit, ja, geleend haar. Nou, nee, gekocht haar. Gekocht was toch bij jou? Ja, ja. dat is nog duur ook. Oh ja? ja. Is, dat, is dat niet aanspreekbaar? Uh, een deel uh, krijg je, maar het is deel. nog een heel groot deel. wat je, of, of, De deel wat overblijft is echt niet zo leuk. Het hangt van de, oh. de lengte van oh. het was, haar af. Oh. Hij was ook wel oh, heel, ja, heel ja, erg mooi. Ik was er <laughs> langer. <laughs> Nee, Gelukkig maar, kunnen we erom lachen maar, houden. Hè? Ja, dat is, dat, ik merk dat, het aan jou ook. Je hebt gewoon voel voor humor en dat ja, trek je er ook goed ja, doorheen. Zeker. Ja. Weet je, dus dat is het. En, en ik denk, doordat je open bent, uh, maak je het ander niet moeilijk. Nee. Uh, want uh, anders denk je... Oh, oh. Ja, uh, ja moeilijk onderwerp. Ik doe ja. het niks te ik zeggen. Het, en... uh, ik voel me goed, voel me minder goed. Weet ik ja. veel wat. Maar gewoon klaar. Ja, want ja. als je gaat zwijgen, gaat iedereen zijn eigen angsten erin gooien. Ja, en ik zeg het, ja, het is, het ook is wat het is. Ja. En daar moet je mee dealen. Ja. Dus tegen 1 april kom je hier weer langs. Om ja. over de opening te praten. Ja, maar dan kom ik natuurlijk wel iets eerder. Want ik moet op tijd openen. Oh natuurlijk, ja, zo is het ja. ja. ja vanaf 1 januari. Nee, dat kan je niet aan een ander overlaten. Nee. nee, dat kan niet. En niet te laat komen. Nee, nee. Nou meid, we wensen je fantastische kerstdagen. Heel ik fijn je dat ik het hier nog even toe wilde ja. lichten. Dat is een mooie en, afsluiting van dit jaar. Alle ja. vrienden waarvan ik de gezichten uh, op de foto zie... Uh, jullie hebben geweldig voorbeeld gegeven... wat, uh, wat de echte kerstgedachte zijn. En zij zijn ze niet eens allemaal, hè? Nee, ik tel er tien. Ja, nee, de, de, niet iedereen kon natuurlijk. Nee, nou... En, iedereen en kon, achter de schermen ook nog. Iedereen kon wel toen jij, uh, toen jij ze ja, nodig had. Zo is het. En je hebt het niet eens hoeven vragen. Nee. Ze kwamen. Ja. Mag Hoi. het zo zijn. Heel veel dank je toe wil berichten. Jullie behechten. ook bedanken. Heel veel succes verder. Dankjewel, ja. jullie ook. En een fijne dankjewel. dag. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijne dagen. Ja. Zeker. Ja. We gaan door met een vrolijk kerstfeest. Laten we daarop hopen voor iedereen. Op je verjaardag, Jezus, dat is wel bekend. Zal menig in het land een fraaie kerstboom kopen. Wordt het te veel gegeten, veel te veel gezopen is er een vloedgolf van zoetsappig sentiment. We zingen stille nacht en voor het goed fatsoen wordt er wat vroom gezemeld over vrede op aarde. Maar Jezus Christus toch, de moeder die jou baarde, die dacht toch in die stal niet aan een kerstkalkoen. En al die herders en die ster die stil bleef staan, heeft God dat dan alleen voor deze kul gedaan? Was het voor de kerst kerstverkoop dat jij op aarde kwam? O Jezus, o verlossen, roos aan Jesse's stam. Na na na na, na na na na, na Je had de mensheid lief, het was je visioen. De leidenden te helpen, niet een paar, maar allen. Dat doen wij met een check in sommige gevallen. Moeder Teresa moet het vuile werk maar doen. Je woorden zijn misbruikt voor macht, geweld en pijn. Je liefdevolle leer bleef pijnlijk in gebreken. Al heb je op die berg toen nog zo mooi staan preken dat de barmhartigen en zachten zalig zijn. Nu zijn zij zalig die nog flink wat hebben staan. Op het zwarte konto van de bank van het vaticaan De macht zit op de troon, de rest kan op de pot Dat werd de leer, o heiland, gezoon van God Na na na na na, na na na na Je was geen sukkel Jezus, maar een man vol vuur Toen je de handelaren uit de tempel weerde Toen je een hoer beschermde voor de schrift geleerde wij hebben jou veranderd in een schertsfiguur Een gipsen Jezus-pop bekend van opoe thuis Ten slotte nog, verdomd, een musical verdette. Als Jezus-superstar goed voor een top recette Maar voor de royalties hing jij toch niet aan het kruis Je stierf voor heel de mensheid, dat is geen kattenpis toch vindt die mensheid dat de kerstman leuker is. O oh ja, jij deed je best, o oh Jezus, daar niet van. Maar elk nieuw ideaal wordt steeds een zwijnenpan. Daar is niets aan te doen, ik zou niet weten hoe. Toch nog een vrolijk kerstfeest, Jezus. Jezus Christus nog aan toe. Ja, Purple met um, vrolijk kerstfeest. Uh, zelfs Mike Baudet en Babette van Veen hebben zich aan een liedje gewaagd. Kerstmis met de familie. Kerstmis met de familie. Oh, oh, oh, wat een lol! Kerstmis met de familie Met kerst is niets te boom. Want de joker loopt te klagen dat ze single is Ligt maar Rijker zit te knagen op de pringeltjes. Nee, Ricardo die vindt heel de wereld top. En hij drukt zich even twintig keertjes op Ome robbie is zo net een Super hard. Die idee kwam van mijn wachtternicht Chantal. Dus die twee staan niet te blijzig. <laughs> Kerstmis. Uh, er staat van alles te gebeuren. Uh, er zal in, in Zandvoort is sowieso 13 december de kerstbaan weer geopend. De ijsbaan moet ik zeggen. Ja, alles heeft nu kerst. De ijsbaan weer geopend. Daar zijn natuurlijk allerlei uh, feestelijkheden te verwachten. Daarvoor moet u eigenlijk even de agenda aanklikken. Er is uh, Dance on Ice. Uh, er is daar de jaarlijkse fluitketelcurling, waar wij als ZFM ook nog eens aan mee hebben gedaan. En volgens mij nog hoog zijn geëindigd, Edol. Toen met die fluitketelcurling. Oh. oh. ik ja. heb mezelf uitgezet. In die eerste ronde waren we knijtergoed. Hebben ja, we iedereen he? weggespeeld? Ja. En toen kwam de tweede ronde, toen bakten we er ineens helemaal niks meer van. Toen lagen we er zo uit. Nu, nu waren we waren allemaal of niet? Nee. nee, dat is de tweede keer niet. Nee, nee, oh. nee. hadden we misschien juist wel moeten doen. Ja. Ja, dat denk maar hij is groter geworden, hè, die baan. Een stuk groot. groter. Hij is heel ja, groot. Ja, hij is Leuk. Dat gaat helemaal ja. tegen het paviljoen aan. En helemaal tegen het raadhuis aan. En ja. Leuk, ja. Want normaal kon je nog door het straatje, maar dat kan ook niet meer. Leuk hoor. Er, ja. Zijn, ja. er, er zijn sowieso dingen om op trots te zijn in dit dorpje. Uh, afgezien van die kerstmaat. Het is natuurlijk morgen, zaterdag, 21 december... en dan gaat er door ons dorp lopen weer uh, de Cantoris, Lea Laeti. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Het is Latijn voor de vrolijke zangers... onder leiding van Jan-Peter Versteegen. Oh, ja. ja. En zij wandelen geheel verkleed in de stijl van de Christmas Carols... door het centrum tussen elf en 5 uur s middags... en verdelen... Um, ...gaan hele leuke liedjes zingen. Het doel deze keer is wederom verjaardagscadeautjes... ...voor basisschoolkinderen... ...voor wie de ouders een wat krappere beurs hebben. Daar moeten we inderdaad allemaal aan denken. Het geld dat wordt opgehaald met hun mooie gezang... ...nou dat is beslist geld waard hoor... Uh, dat is voor de speelgoedvijver. Onder meer speelgoed uitdeelt aan kinderen tijdens de Sinterklaasperiode. Dus die hebben dat alweer gedaan. En met verjaardagen. Ja, en met verjaardagen. Dus de, uh, ik noem het nog één keer. Kantoren slijt De vrolijke zangers helemaal verkleed in de Christmas carol sfeer lopen aanstaande. Dus eigenlijk morgen door het dorp. Uh, luistert u naar, ze worden blij van en geeft met gulle hand. Want het is voor kinderen die wiens ouders een wat krappere beurs hebben. Elke dag zien we eigenlijk ook op tv hoe geweldig het gaat in het glazen huis... wat dit jaar Serious Request uh, is voor metakids. We hebben hier een paar maal uh, Andor Sandborgen en ook zijn vrouw Bettina gehad. We, hebben natuurlijk, we kennen allemaal hun dochtertje Carmen dat leed aan een metabole ziekte en in dit dorp zijn er nog meer kinderen die getroffen zijn door metabole ziekte. Er bestaan 1900 vormen. En um, twee broers uit ons dorp hebben beide die ziekte. En uh, zijn ook zeer enthousiast nu over wat er allemaal gebeurt in dat glazen huis. Want daar is al heel veel geld opgehaald. Gisteravond zag ik dat dat rond de 2 miljoen is. Het is bijzonder belangrijk, want metabole ziekten zijn tot nu toe um, betekenen een vroegtijdige dood voor jonge mensen. Soms al als kinderleeftijd... hoe lang Carmen het heeft gered... was op zich fantastisch. En dat kwam door medicatie... en door ouders die daar ook voortdurend bovenop zaten. Maar wat nodig is... is gewoon meer onderzoek... Uh, meer uh, medicatie... Uh, ver, ja, te, te beschikbaar. En inderdaad... staan ze al tegen een doorbraak aan... in dit, uh, in, in dit specialisme. Dus... Geef aan de... Sowieso moeten wij onze portemonnee pakken. Er zijn mensen met een kleinere beurs. Er zijn mensen met zieke kinderen. Geef ook aan dit goede doel. Kids. In het krantje van deze week staat zelfs een scan. Tegenwoordig gaat dat allemaal zo super. Kun je gewoon je telefoon erbij houden, scannen en een bedrag invullen. Ga ervoor doneer in deze week. Hij is, de donaties zijn mogelijk... van 18 tot 24... december. Daar zitten die discjockeys. Die drinken alleen water... deze week. Die eten niet. Het zijn Barend, Delen, Sophie, Heilkema... en Wijnand Speelman. En nogmaals, die laatste... heeft ook al met een tour voordat hij ooit dat glazen huis inging... daarin in Zwolle, heeft hij al veel... geld opgehaald. Dus bevlogen... jonge mensen, leuke muziek... heel veel publiek en... We zijn allemaal nu alert op dit ding. Metabole ziektes, metakids en wat daar allemaal aan nodig is. En we met elkaar kunnen bereiken. Dus ja, dit zijn hele belangrijke dingen op dit moment. Ja, in Overveen, als half Nederland bezoek is er een man die in een piepklein familietheater in Elswoud... Um, een kerstverhaal vertelt. Hij vertelt het verhaal over de herberg hier, Jozef... Uh, die Jozef en Maria de toegang tot zijn herberg ontzegden. Uh, want we zitten vol. Twintig kinderen kijken de kat uit de boom. En laten zich gaandeweg meeslepen in de vertelling. Het improvisatievermogen van de verteller is onnavolgbaar. Dus dat is in Theater Elswoud. Kunt u nog zien? Even kijken hoe lang het is. Nou ja, in ieder geval: uh, een improvisatietheater. Uh, het is nog acht keer te zien tussen 20 en 25 december. Dus als u dat nog wil, ga daarvoor naar Elsa Kijk even op de site hoe laat en wanneer. En uh, voor kinderen sowieso een sprookjestijd. Dus dan mogen ze daarin niets onthouden. Nou, dankjewel Beb, zover. Voor gaan dit moment even, even. even. Sorry? Ja, voor dit moment even. Hartstikke goed. <laughs> uh, ja, Er zijn ook nog mensen die geen huis hebben hè, in deze dagen... En uh, die op zoek zijn. Uh, zo hebben de Tokkies dat ook meegemaakt. Uh, jullie weten allemaal nog wel, hè, de Tokkies. Uh -huh. uh, die zijn natuurlijk destijds hun huis uitgezet. En om het te kunnen bekostigen om uh, weer een woning ergens te huren of uh, iets dergelijks, of ergens terecht te kunnen hebben zij een kerstlied gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren. De Tokkies. Kerstzegel, kersttijd, kerstmaal, kerstkip, kerstbodem, kerstman, kerstlik, kerstjoel, kerstal, kerstedee, kerstvakantiekesta, kerstbal. Kerst, kerst Het is alles kerst wat de plot slaat, maar ik sta in de kou, Mijn huis dat woest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen, dus wij gaan er lekker tussenuit. Israël? Echt niet? Ah, daar is Israël veel te verre mensen en veel te duur. Kest wagen, kerst mis, kerst krans, kest tol, kest fiere, kerst ben, kerst dag, kest weer. Kest broer, Het is alles kerst wat de klok slaat, maar ik sta in de kou. Mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onderstelen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Australië! Kangeroes. <lacht> Kakroes. <lacht> <Kankeroes. lacht> <Kankeroes. lacht> Ik moet wel een beetje de kangroes uh, gaan hangen, wat is dat dan? Half zo. Kerstmorgen, kerstdag, kerstavond, kerstdag, kerstlied, kerstgedicht, kerstgozet, kerstspreek, yes, okay. kerstspeel, kerstkind, kerstlin, kerstgeschenk, kerstemming, kerststuk. Het is alles kerst wat de klop slaan, maar ik sta in de kuil, Mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder zwelen, dus wij gaan er lekker tussenuit. Nou, dan wil ik maar uh, naar Spanje. Heb je daar wel geld genoeg voor? Ja, ja, ja, ja, daarvoor voorop ik het plaatje. Merry Christmas en a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Beste Christie En beste Dick. We zitten hier gezellig aan de buik... ...ten genieten van een lekker glazen sangria. Je ziet net zo'n zakliet. Kijk daar, die mooie man. En dan laten we op, we zitten, de vriezer schrijven. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar allemaal. Kerst met uh, de Tokkies en het was echt de hele familie die uh, aan het meezingen was. Oh, en, uh, ja, Ik, ik uh, hoorde ze uh, praten over uh, kerstpakketten en daar heb ik ook nog een heel leuk nummer van meegenomen. Ja, Toevallig ook weer van Sjaak Bral. Dus die gaan we zomaar draaien. We gaan uh, richting uh, einde van het eerste uur. Zit er alweer op? En um, daarna, na het nieuws en uh, de reclameboodschappen... starten we meteen met het liedje voorafgaand aan de conferentie van onze Hanny. Dus ga er klaar voor zitten. Pak even een lekkere kop koffie erbij. En zoals gezegd, een doosje tissues voor, uh, voor, de, <laughs> voor de tranen. <laughs> voor de tranen van wat het, het, lach, zal het, het, uh, het zal Het <laughs> zal wel weer wat worden. We gaan eruit met Sjaak Bral, mijn kerstpakket. Ik zou zeggen, blijf online, blijf bij ons. Tot strakjes! Aan het eind van het jaar stijgt de spanning. De verrassing komt eraan. Kijk er naar uit, het kost een lieve duit. Wat hebben ze erin gedaan? Hele vage luchtjes, geen de smaken thee. Soepstengels en toosjes, al puree Chutney van asperges, zeevruchtenpathé. Geurkaarsen en bier Geur, ook, van hier op spray. Ik heb mijn kerst, ik heb mijn kerst. Ik heb mijn kerstpakket. Toen ik thuis kwam uit mijn werk, meteen bij het vuilnis gezet. Geef ons toch gewoon een kratje bier of flesje wijn? Een kerstgratificatie zou ook zeer welkom zijn. Ik heb mijn kerstpakket al bij het vuilnis gezet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 We're dan heb ik het toch weer hartstikke verkeerd getyped. Toch weer een uh, minuutje over. Nou, dat is niet erg. Ik bedoel, uh, die kerstpakketten, daar heb je groot gelijk. Er zitten vaak dingen in die je allemaal helemaal niet gebruikt... en nooit zult eten. Uh, Maak er gewoon een mooi cadeau van. Ik hoorde bijvoorbeeld van Arnold-Jan Scheer... Sorry? Breng ze anders naar de voedselbank. Zijn mensen misschien ook wel... Weer... Ja, ja. Nou, die eten dat ook normaal allemaal niet, nee. die gekke dingen. Nee, nee joh, die, kan je, die kan je beter uh, gewoon echt uh, dingen geven die bruikbaar zijn. Ik dacht dat het bedrijf er ook een beetje mee op waren gehouden. In mijn laatste jaren, al in mijn arbeidssamleving... Kerstpakketten? Kon ik, ja, kon ik iets aanklikken ah. op internet. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Mm. Nou ja, ik, weet, ik hoorde van Arnold dat zijn boek is toegevoegd... bij een heleboel kerstpakketten. Och, Kijk, dat is ja, leuk. Dan heb je leuk. wat nou, moois. Ja. Dat is wel weer heel erg leuk. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. dat gezegd hebben, want bij onze Bruna... liggen een heleboel mooie boeken van en door en over Zandvoortes. Yes. Ik heb nog zes seconden, dus ik ga nu echt zeggen... tot straks, <laughs> na het nieuws en de reclameboodschappen. Doeg! Oh, nee, de van GFN. Via de kabel op 104.5.